3.1 Kinderbescherming, Spruit en het ouderverstotingssyndroom In november 2002 kwam het boek Het verdeelde kind uit. Het is een weerslag van een literatuuronderzoek in zaken omgang na scheiding, geschreven door onderzoeker Ed Spruit in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming het onderzoek was ten dele het resultaat van de onderhandelingen tussen het comité stop omgangsonrecht en de raad voor de kinderbescherming het betrof hier de toezegging om het verschijnsel ouderverstotingssyndroom pas aan een nader beschouwing te onderwerpen eerst bespreek ik kort tussen haakjes kritiek op de Gang van zaken rondom de totstandkoming en opdrachtverstrekking voor dit onderzoek. Vervolgens bespreek ik de belangrijkste kritiekpunten. De totstandkoming van het onderzoek: Het is Vaderdag 2000. Het actiecomité Stop Omgangsonrecht bezet het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Zutphen. De actie is organisatorisch en publicitair een succes. Tevens worden er wat toezeggingen gedaan voor overleg met de landelijke directie van de Raad voor de Kinderbescherming, de opleiding voor de rechterlijke macht en het ministerie van Justitie. In zomer en najaar 2000 leidt dit tot een serie onderhandelingen met de Raad. Van de Raad zijn onder andere de landelijk hoofddirecteur en de landelijk directeur bereidt bij twee rondes onderhandelingen aanwezig. Desalniettemin zijn de resultaten bijzonder mager. Men deelt uiteraard allerlei zorgen, maar als het op concreet beleid aankomt, wordt men naar zeggen belemmerd door ambtelijke loyaliteit. tussen haakjes citaat we zijn wel tegen naamswijziging na scheiding, want dat is tegen het belang van het kind, maar dat wogen we niet naar buiten uitdragen. Einde citaat. Er is eigenlijk maar één concrete toezegging. Er zal niet meer worden geschermd met, tussen aanhalingstekens, de meeste ouders regelen het wel goed na scheiding. Dit is namelijk niet waar. Een goede regeling wordt belemmerd door het manke functioneren van raad en rechters. Deze enige echt concrete toezegging wordt niet nagekomen. Individuele leden van de onderhandelingsdelegatie van het comité worden persoonlijk aangepakt. Er worden er twee onderzoeken uitbesteed. Eén onderzoek wordt weggezet bij de Vrije Universiteit. De manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd is wetenschappers onwaardig, maar valt even buiten het kader van dit stukje. Wetenschappelijk onderzoeker Ed Spruit, werkzaam aan de Universiteit Utrecht en bekende als het gaat om stief of vaderschap en scheiding, mag een literatuuronderzoek gaan doen naar de gevolgen van scheiding voor de kinderen. Met name zal er ook aandacht zijn voor het oude verstotingssyndroom, pas. De begeleidingscommissie voor dit onderzoek gaat bestaan uit medewerkers van de Raad. Spruit trekt onder andere de freelance-journalisten Helga Kormos, aan om het rapport mede vorm te geven. Het actiecomité Stop geeft op 11 september 2002 een waarschuwing uit aan het adres van de landelijk directeur. Het comité acht Spruit op goede gronden bevooroordeeld. Voetnoot 1 En beticht hem ervan quasi-wetenschappelijke uitspraken te doen. De directie geeft wel antwoord, maar gaat op geen enkel argument in. Begin 2003 verschijnt het literatuuronderzoek in de vorm van het boek Het Verdeelde Kind, van Spruit, Kormos, Burgraaf en Steenweg. Het oude verstotingssyndroom wordt als minder relevant terzijde geschoven, al wordt het, toch winst, erkend als een incidenteel ernstig probleem. Gartner, die de theorie hieromtrent heeft ontwikkeld, wordt weggezet als een hired gun. Kormos schrijft een positieve recensie voor het Algemeen Dagblad, zonder te memoreren, dat zij zelf aan het boek meewerkte. Ze is één van de vier schrijvers. En zonder te memoreren dat het onderzoek gebeurde in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. Ik protesteer bij de adjunct hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad tegen deze, deze gang van zaken. Deze is bijzonder verbaasd over een en ander en was er begrijpelijkerwijs niet van op de hoogte. Hij verwijst terug naar de chefredacteur, met wie Kormos in de regel verbonden is. Ik krijg opdracht een betaald artikel te schrijven. Maar het is niet zeker dat het wordt geplaatst. Uiteraard moet een en ander aan redelijke redactionele maatstaven voldoen. Het artikel Vaderschap, een wetenschappelijk probleem? Van mij wordt op 24 maart 2003 afgeleverd. Ik besloot de rol van het Algemeen Dagblad buiten het artikel te houden. Ik ga in op diverse gevallen waarin de wetenschap bevooroordeelt en onzorgvuldig omgaat met vaderschap, inclusief het handelen van spruit. De chefredacteur reageert per mail enthousiast op de journalistieke kwaliteit van het artikel. Na lang wachten en vruchteloze mailtjes blijft plaatsing van het artikel uit. Betaling vindt wel plaats en tevens wordt een ander artikel van mij geplaatst en betaald. Door het uitblijven, maar wel betalen, voel ik me omgekocht. Ik besluit het artikel enigszins bewerkt in het Engels te publiceren, in het internationale blad In Search of Fatherhood. Overigens ga ik ook in deze Engelse versie niet in op de rol van de media, om de boodschap niet te complex te maken. In november 2003 verschijnt het artikel Is Fatherhood a Scientific Problem? About unsocial non-science in the Low Countries. In dit blad. Pogingen om het artikel elders in het Nederlands te publiceren, blijven vruchteloos. In november 2003 dient het boek van Spruit en Consorten als onderbouwing van een brief van Justitieminister Donner aan de Tweede Kamer. Daarbij gaat Donner nog korter door de bocht dan Spruit. Citaat: de gevolgen zijn meestal niet rampzalig. De inhoudelijke kritiek op het boek van Spruit. Het is niet goed mogelijk in kort bestek alle kritiek op Spruit en zijn boek goed tot zijn recht te laten komen. Het links en rechts opwerpen van slecht onderbouwde opvattingen is altijd makkelijker dan het bestrijden ervan. Ik moet mij in dit kader tot een aantal hoofdpunten beperken. 1 De bouwte veronderstelling dat citaat de meeste ouders het wel goed weten te regelen na scheiding wordt weer eens zonder enige onderbouwing weergegeven. In het eerste boek over het oude verstotingssyndroom ben ik uitvoerig ingegaan op dit punt. Voetnoot 2 Zie ook de opmerkingen hierboven over de gang van zaken. Dit soort opmerkingen leidt tot het demoniseren van ouders die wel in een conflictsituatie zitten. Los van de vraag of het om een productief conflict gaat, los van de vraag of beide ouders in gelijke mate oorzaak zouden zijn van het conflict. 2. Zonder dat er ook maar in de verste verte een poging wordt ondernomen aannemelijk te maken dat het tijdelijk terugtrekken van de omgangsouder op den duur zou leiden tot een vermindering van het conflict laat staan dat er daarna een goede kans zou bestaan op hervatten van omgang, wordt aanbevolen het bestaan van conflicten aan zich als nieuwe ontzeggingsgrond op te nemen in de wet. Volgens Spruit zou uit Australisch onderzoek blijken dat beschuldigingen van kindermishandelingen in de context van scheidingen slechts in 9% van de gevallen onwaar zouden zijn. Onduidelijk is of het hier aangiftes betreft dan wel of er ook beschuldigingen zijn meegenomen. Verderop concludeert hij uit hetzelfde onderzoek dat vaders veel vaker kinderen mishandelen dan moeders. Volgens de regering van de USA ligt in de USA de verhouding op 59% vrouwelijke mishandelaars versus 41% mannen. Voetnoot 3. Het is dus maar net wat je wilt zien. 4. Als het gaat om de betekenis van vaders dan wel niet verzorgende ouders, wordt ook selectief onderzoek aangehaald. Er is veel onderzoek dat het belang laat zien van de betrokkenheid van vaders en moeders bij de opvoeding, zoals bijvoorbeeld van Scaniers en Hoyer. Voetnoot 4 Overigens noemt Spruit zelf in andere artikelen ook meer onderzoek met andere uitkomsten. Voetnoot 5 het is cynisch dat spruit en consorten wel het belang van alimentatie als vorm van zorg hoog in het vaandel heeft, maar andere vormen van zorg van relatief en ondergeschikt belang acht. Het slordig door elkaar gebruiken van begrippen als niet-verzorgende ouder, uitwonende ouder, vader, voor iets waar soms hetzelfde, maar soms ook weer iets heel anders mee wordt bedoeld. 5. De opmerking dat sancties voor de verzorgende ouders slecht zijn voor het kind, gaat klaarblijkelijk uit van een aantal onbenoemde premissen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Spruit ongelijke betekenis toekent aan zorgende vader, respectievelijk moeders, door moeders die de status quo hebben verworven tussen haakjes, het kind naar zich toe hebben getrokken. Bijvoorbeeld belangrijker te achten dan zorgende vaders die de strijd uit de weg gingen of verloren. Spruit schakelt status quo verwerving gelijk met zorg. Alleen al daardoor vormt hij een gevaarlijke, conflictbevorderende factor. 6. Ook de mythe dat vooral vaders dikwijls niet graag contact willen houden met hun kinderen na scheiding, wordt weer, tegen beter weten en onderzoek in, in stand gehouden. Gezien het voorgaande ligt het voor de hand je af te vragen of Spruit niet min of meer een hard gun is voor de, van de kinderbescherming, om de immense kritiek van het comité stop omgangsonrecht en vele andere ouderorganisaties de mond te snoeren. Merkwaardigerwijs gebruikt hij die term zelf juist om professor Gardner in een kwaad daglicht te stellen. Gardner zou een soort kernwapen inbrengen in de oorlog om het gezag. Gardner is juist bij uitstek een bepleiter van de afschaffing van het op controverse tussen ouders gebaseerde rechtssysteem waarbij twee advocaten elkaar over het hoofd van het kind heen vliegen zitten af te vangen en met bommen gooien. Gardner is inmiddels overleden. Ik voel me er dan ook toe geroepen met nadruk Gardner te memoreren en hem te danken voor zijn integere bijdrage aan betere, volwaardige condities voor kinderen in de mallenmolen van een maatschappij, die zegt alles te doen voor de belangen van het kind, maar de facto juist kinderen en alle kinderlijkheid onder de voet loopt. Ik hoop dat zijn nagedachtenis zal worden geëerd door opname van het PAS-syndroom in DSM 5, hoofdstuk 1.